Drie uur. Joris Stubenitski met het NOS Journaal. Het Vaticaan noemt de legalisering van het homohuwelijk in Ierland... een nederlaag voor de mensheid. De op één na hoogste bestuurder van de Rooms-Katholieke Kerk, Parolin... zei gisteren dat hij bedroefd is over de uitkomst van het Ierse referendum. Hij wil dat de kerk het geloof nog meer gaat uitdragen... en zegt dat het klassieke huwelijk tussen man en vrouw... de toekomst blijft voor de mensheid. De paus heeft nog niet gereageerd op de uitkomst van het Ierse referendum. In de Afghaanse hoofdstad Kabul hebben terroristen volgens ooggetuigen een hotel aangevallen. S'avonds laat waren er zware explosies en schoten te horen. Hoeveel slachtoffers er zijn gevallen is nog niet bekend. Het lijkt erop dat de aanvallers nog in het gebouw zitten. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn zeker twee aanvallers gedood. Straten rond het gebouw zijn afgezet. Sinds half april zijn in India door een hittegolf zeker 750 doden gevallen. De temperatuur loopt in grote delen van het land vaak op tot boven de 45 graden. Inwoners krijgen daarom het advies om overdag zoveel mogelijk binnen te blijven en veel water te drinken. Naar verwachting gaat het volgende week regenen en wordt het weer koeler in India. De politie heeft de scooter gevonden die is gebruikt bij een schietpartij in Amsterdam-West. De vluchtscooter lag in een gracht vlakbij de De Klerkstraat. Daar werd twee weken geleden een man op straat doodgeschoten. De kogels raakten ook een geparkeerde auto, een tram, een supermarkt en twee bankgebouwen. Het slachtoffer was een bekende van de politie. De schutters zijn nog niet gepakt. Medewerkers van DAF in Eindhoven gaan staken. Vrijdag leggen ze 24 uur het werk neer. De werkgevers hebben namelijk het ultimatum van de vakbonden afgewezen. De bonden zijn niet tevreden over het loon en regelingen voor ouderen.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 And on compte à 2000 demi. pile sur un des bas -côtés, comme des origami. Le bras tendu parait cassé tout.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 Tonight, will you look down on the city lights? Tonight, will you leave the hard times?